Regio Radio een samenwerking van ZFM en Haarlem 105. Wij Heemsteden organiseert in Heemsteden ontmoetingsactiviteiten. Ze bieden hulp en ondersteuning. Aan de telefoon Sasha Prins van de afdeling PR en communicatie. Hele goedemorgen, Sasha. Goedemorgen Ellen en goedemorgen luisteraars. Daar ben ik weer een beetje vroeger dan anders. Maar uh, ik hoop dat daardoor uh, luisteraars mijn nieuws niet missen. Maar goed, we hebben natuurlijk allerlei wegen gelukkig om dat bekend te maken. Zeker, want de nieuwsbrief uh, is af, alvast, voor de komende hij maand. Het is alweer af. Dat, uh, ja, zeker. Uh, hij, uh, gaat van de week gaat hij eruit. Uh, dus het is weer heet van de naald, het nieuws. En uh, ik heb ook wel leuk uh, nieuws, omdat we komen natuurlijk ja, in de decembermaand. En uh, ja, december is uh, iedereen in de afwachting van gezellige dagen. Dus Sinterklaas met elkaar vieren misschien. ...kerst, uh, oud nieuw, het is dus een drukke maand... Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. En uh, we organiseren vaak uh, activiteiten voor mensen die nieuwe mensen willen ontmoeten. En dat gaan we in december wat extra doen. Um, dus uh, ik dacht, nou laat ik het daar gewoon vandaag over hebben. Dan zijn mensen in ieder geval vast op de hoogte. Um, we hebben uh, al twee keer een muziekmiddag gehad. Op een zondagmiddag uh, het kwam vanuit een vraag vanuit de buurt in Heemstede. Uh, dat mensen zeiden, van nou we zouden wel eens ouderwets zullen dansen. Of een beetje van live muziek. Muziek genieten. Nou, dus op zondag 8 december is er weer zo'n muziekmiddag. Dat is van half 2 tot half 5. En uh, dan uh, leeft, uh, speelt het Spaarne-combo live muziek. Je kunt een dansje wagen als je dat leuk vindt, maar je mag natuurlijk ook gewoon genieten van de live muziek en lekker kijken. Deze keer is het ook met kerstrepertoire. Er is ook een ruimte waar je rustig met elkaar kunt praten uh, zonder dat de muziek, zeg maar, uh, storend is. En deze middag is tot stand gekomen in samenwerking met de BAVO-stichting. Uh, de kosten zijn 57, inclusief een welkomstdrankje en hapjes. En aanmelden kan via 023-548-3828 of de mail info at Um, nou, de mensen die er geweest zijn vonden het echt supergezellig. Dus ik zou zeggen, komt u een keertje kijken of u alleen komt... of met iemand anders. Het kan allemaal. Er is snel contact... Er zijn mensen van bij Heemsteden aanwezig. <tiek> Sorry, ik heb een kikker in mijn keel. En um, uh, nou ja, het is gewoon een gezellige middag. Zondag 8 december van half twee tot half vijf. Verder hebben we een uh, film en lunch met een romantische uh, kerstcomedie. The Christmas Cottage. Hij is al van wat ouder, maar wel een hele leuke film. En die is op donderdag 12 december om half elf. En dan na de film gaat u gezellig lunchen met elkaar aan lange tafels... De kosten voor de, film de lunch zijn 13,50, inclusief lunch. Dus nou ja, dat is gewoon best een, een leuke prijs. Om dan ook nog daarna uh, de tafels worden gezellig gedekt. Uh, er is van alles nog wat uh, lekkere dingetjes te eten. Um, stel het natuurlijk verplicht om te reserveren, want het is fijn als we weten hoeveel boodschappen we moeten doen. En dat kan weer via de gebruikelijke telefoonnummer 023 548 3828 of info.heemsteden.nl Verder hebben we op, ook op die donderdag 12 december smiddags een uh, kerstworkshop. Dat doet onze creatieve geest Gabi Godijk. Zij zit altijd in de modewerf. Ze dus doet daar ook altijd de creatieve inloop één keer in de twee weken op donderdagmiddag. Maar nu is er een kerstworkshop. Wat we gaan doen is nog even een verrassing. Maar als u wilt meedoen, geef u zich dan zo snel mogelijk op bij Gabi. Dat kan op telefoonnummer 06 1423. 4580. Deze informatie komt natuurlijk ook allemaal op de website vanaf van de week. Komt een nieuwe nieuwsbrief erop, daar staat het allemaal in. Um, verder hebben we op maandag 23 december een muziekoptreden. Um, het is een optreden van Joanne See, is een zangeres met roots in jazz, soul en Gospel. En zij wordt begeleid door Hans. En Hans die, uh, is een veelzijdige gitarist met een klassieke opleiding. Nou, ze doen nu ook kerstliedjes, maar ze spelen ook van de Beatles tot Oud-Hollandse klassiekers. Uh, maar vandaag, uh, op die dag spelen ze vooral muziek in kerstsfeer. Uh, daarna is er een uh, kerstlunch, een sfeer voor een kerstlunch. En uh, dan kunnen mensen eventueel na de lunch nog meedoen, als ze dat leuk vinden. Hoeft niet, je kan ook voor die tijd weggaan meedoen aan het uh, je rolt dan met een dobbelsteen en uh, deelt dan dingen over onderwerpen met elkaar. Het zijn kleine gesprekjes, zeg maar. Je leert uh, wat hoe, mensen, ja, hoe andere mensen uh, over bepaalde dingen denken. Dat is op maandag 23 december van 10 tot 2. En de kosten, je betaalt hier alleen voor de lunch en de kosten van de lunch zijn 6,50. Wel weer opgeven graag van tevoren. Uh, verder hebben we op woensdag 25 december, dus op Eerste Kerstdag, kerstkoffie inloop in de Luifel. Dat is van 10 tot 12. Uh, we hebben koffie, wat lekkers, we kunnen elkaar ontmoeten. Het foyer is mooi versierd. En uh, we maken er gewoon een mooi begin van de Eerste Kerstdag van met elkaar. Het is gratis, de kerstkoffie inloop. Dus ik zou zeggen, kom gezellig ook een kopje koffie drinken op Eerste Kerstdag. En dan hebben we ook nog op maandag 30 december een oliebollenfeest met bingo... We gaan gezellig met elkaar het jaar uitluiden. En uh, met oliebollen, met een bingo. En we vragen of mensen eventueel zelf een klein prijsje mee willen nemen. Van iets wat ze bijvoorbeeld niet meer gebruiken. Of iets wat ze hebben gekregen, maar wat ze zeggen, nou dat is niet mijn stijl. En dat worden dan de prijsjes van de bingo. En we zorgen natuurlijk zelf ook voor wat prijzen. Uh, de middag is van 2 tot 5. En de kosten zijn 6,50 inclusief bingo kaart en een consumptie. Opgeven graag, euh, of eigenlijk zelfs verplicht. Want euh, nou ja, alleen voor de kerstkoffie inloop hoeft je natuurlijk niet op te geven. Maar voor de rest is het handig als we weten hoeveel boodschappen we moeten doen. En dat waren de kerstactiviteiten. Nou, dan wil ik je bij deze alvast de fijne dagen wensen, Sasja. Ja, dankjewel. Ik wens iedereen fijne dagen. En uh, ik zou nog willen zeggen: denk nog even aan je buurman of je buurvrouw of een kennis die misschien alleen is en geef daar iets extra aandacht aan in deze maand. Dankjewel, Sasha. Dankjewel. Jorda Sasja Prins van Wijheemsteden. Meer informatie kun je vinden op de website wijheemsteden.nl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 dat iets klopt en dan klopt het niet. Hoe hoe kan je mensen trainen om daar achter te komen dat ze uh, het gevoel krijgen van dit is niet goed?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 Uh, dat is in de straat in Zandvoort. In, in de Hik? In de Hik, ja. ja, ja. ja in huis in de Kortsverloren heet dat uh, op zijn, ja. uh, zijn fraais. Er wordt hier geknikt, van je, je hebt het sorry. goed. <laughs> um, iedereen mag binnenkomen of moet je opgeven? Nee, je moet je even aanmelden, want uh, we maakt gebruik van de grote zaal. En uh, ja, daar mogen maximaal aantal uh, mensen in. En dat hoe geef je ja, je op voor de, hoe geef uh, je op voor de presentatie?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 Ja, uh... nou, gedaan. En uh, uh, belangrijk, het belangrijke telefoonnummer is in het weekend natuurlijk uh, uh, niet bezet. Um, oh. Dus vanaf maandag... Ja, nee, in het weekend werken wij niet, helaas. <laughs> uh, ja, helaas. Nou. Uh, dus uh, vanaf maandag 9 uur zijn zij weer bereikbaar. Maar als het goed is, staat de voicemail weer op. Oké, okay, nou, dan kunnen mensen je gewoon opgeven. Yvonne, dankjewel en een ja. prettig weekend. op was Dit is Regio Radio van ZFM en Haarlem 105. Het ontwerp voor het vernieuwde Schotterbos heeft dit jaar de lievende keipenning gewonnen. Landschapsarchitect Edwin Sandhagens en tevens oprichter van landschapsbureau Sand Co uit Den Haag... zijn het brein achter het nieuwe Schotterbos en namen de prijs dinsdagavond in ontvangst. Edwin, goedenavond. Goedenavond hier, Edwin Sandhagens. Hé, hey, uh, Edwin, allereerst gefeliciteerd. Uh, ja, wel. Dit jaar stond de penning in de teken van stedenbouw, landschap en groen heel breed. Lijkt me dan ook wel een verrassing dat juist jullie de prijs winnen. Ja, dat is zeer verrassend, want je moet je voorstellen dat wij dit in 2016 bedacht hebben. Dat is, dat is best een tijd geleden. Zo'n park leg je ook niet in één keer opnieuw uh, aan, dus dat is in stappen gebeurd. En eigenlijk uh, ja, is het gewoon, ja, als je een park maakt is het niet in één keer mooi, zeg maar de natuur moet een beetje groeien. He, dus we vinden het erg leuk dat er toch gewoon uh, langzamerhand waardering voor gekomen is. Ja, want, want hoe werkt dat dan? Hè? Je zegt zo'n realisatie van zo'n heel nieuw schoten bos, want het, het moest van ver komen zogezegd, dat gaat in ja. stappen van 2016 tot het moment dat het helemaal af was. Eh, hoe, eh, wat moest je allemaal veranderen? Welke stappen eerst, welke stappen als laatst? Hoe gaat dat? Nou ja, het belangrijkste is dat je dus in beeld komt. He, dus alles is competitie tegenwoordig in Nederland. Het is één grote idols-show. dus het moet gewoon <lacht> uh, gekozen worden. Uit mensen die dit soort werk kunnen, dat zijn er niet zoveel. En uh, ze hebben mij gekozen vanwege mijn visie. Want ik zei van dat waterprobleem wat er is, is niet een probleem, maar dat is de oplossing. Dus je moet eigenlijk nog meer water maken om het waterprobleem op te lossen. En dus, uh, je moet een eilandenrijk maken met zielbomen natuurlijk. Het is een schotelbos bos. Het is anders dan het vondelpark. He, dus dat is die identiteit. Maar water en bruggen en enzo, dat moet de identiteit gaan bepalen. En zoals het eruit zag, was het te anoniem, te sociaal onveilig, te niksig zeg maar. Dus je moet identiteit maken. En met water en die bruggen die daarbij horen, en af en toe een vonders, daar maak je identiteit mee dus daarmee hebben we die visie gewonnen en toen kwamen wij in beeld. Omdat ze wisten, voordat wij de klus hadden, nou, dat is de visie van bureau Zand Co. En met die visie kunnen we wat. Ja, maar dan moet je het nog doen. Ja, dan moet je het nog doen. En het is natuurlijk heel belangrijk dat wij, wat wij doen, dat dat past in de buurt. Dus participatie was voor ons een hoofdzaak. Dus we hebben eindeloos gesproken met de buurt... Ja, we wisten dat er een aantal populieren gevaarlijk werden en dat die zompigheid moest veranderen dat er veel meer water moest komen dus er moest gekapt worden en veranderd worden en dat moet je dus bespreken ook met de huidige gebruikers de volgstuinen mensen de schoolwerktuinen de sociale werkplaats dus we hebben uitgebreid uh, besproken wat wij wouden, dat er meer ruimte wouden geven aan water, meer ruimte aan watergerelateerde biodiversiteit dus niet een eenzijdige boombeplanting, maar een gevarieerde beplanting die past op de bodem die daar is. En ja, en soms moet je daar toch offers voor brengen. En dat zijn dus ook pijnpunten geweest in dat hele participatieproces. Wel, welke waren dat? Wat, wel, wat zijn de offers en wat waren de pijnpunten? Nou ja, kijk, er zijn in de jaren 60 en 70 heel veel populieren geplant, omdat die gewoon snel groeien en die kosten niks en die nemen wat water op uit de grond. Ja, maar na 30 40 jaar zijn die populier, die, die zijn op die gaan rotten van binnenuit, de takken gaan vallen, wordt gevaarlijk als je eronder doorloopt. Dus dat, daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Dus wij dachten, van, ja, we moeten af van die eenzijdige, populiere beplanting. We moeten gewoon kijken wat hier van nature groeit. En niet, ja, we noemen dat dan waaibomenhout, hout van beplanting die leuk is, maar die vrij snel aan zijn einde is. We moeten naar een duurzamere beplanting die zichzelf wat makkelijker in stand houdt. En die hier thuis hoort op deze grond. Dat is eigenlijk een basisuitgangspunt. En wat zijn dat dan? Dus ik, ik ga echt heel eerlijk bekennen. Ik, ik en Groene Vingers echt, echt niet. Dus... Nou ja, dus, kijk, het, het, het gek is dat uh, het is een zandig gebied is, maar het is een hele dunne veenlagen op. Uh, dus het is uh, droog en nat tegelijk. En bijvoorbeeld de Els kan hier heel erg goed groeien. Dat is een boom die en tegen die natheid kan, en tegen die tijdelijke droog. En dat geldt ook voor een berg en een eik. En dat geldt voor een aantal struiksoorten, zoals de kateges en uh, naar andere struiken die dan wel die wisselingen heel goed kunnen hebben. Dus wij wisten dat, we, dat het bij tijden eigenlijk kletsnat kan zijn en soms helemaal droog. En dat je dan uh, dat je, dat je gewoon moet kijken welke beplanting doet het hier goed op. En dat is een hele andere benadering. Ja. En dan heb je, je zei het net al, hè, dan heb je ook nog het maatschappelijke aspect... Uh, ja, dat is heel belangrijk, want ja. kijk, het gaat ook om sociale duurzaamheid. Het is dus niet alleen de duurzaamheid van dat je, dat je uh, iets kiest waar water weer de basis is en waar uh, die biodiversiteit heel erg van belang is. Maar dat de mensen gaan houden van hun eigen achtertuin, hun eigen uitloopgebied. Dat, dat noem ik sociale duurzaamheid. En hoe heb dus je dat moment... voor elkaar gekregen? Maar door goed te luisteren wat mensen willen die daar rondom wonen. Dus dat is die participatie. Dus niet alleen van de mensen die het park uh, uh, nou ja feitelijk gebruiken, maar ook de mensen die er rondom wonen, om gewoon goed te luisteren wat zijn, waar zijn ze, wat zouden zij nou eigenlijk willen, waar zijn zij uh, trots op. En uh, want het, uh, want het is eigenlijk onze bedoeling dat wij dat gebied wat zo anoniem was. Uh, gezicht om, om, om het terug te geven aan de buurt, ja. zodat men uh, denkt: dit is ons park. Ja. En, en, en wat nou, wilden dat... de buurtbewoners? Gaat het, moet ik dan denken aan, bang, aan, aan, aan bankjes of aan, aan een, een. Nou, de buurt was met name. Uh, kijk, uh, bezorgd om uh, biodiversiteit. He, dus we wisten dat aan de westzijde. Uh, vrij veel nou, struikachtige beplanting voorkwam. Daar waren een aantal in de buurt van die die die daar zitten. Ja. Um, wij moesten, wij wouden van de hek af rondom de nutstuinen, uh, de, de volkstuinen. Ze wouden ook een waterpartij maken aan die westzijde. Uh, zodat je daar dat waterprobleem ook zou oplossen. En dat betekent dat je af en toe een bosje tegenkomt waar een bepaalde ecologische waarde in zit. Dus we hebben dat heel erg goed afgewogen van we moeten... Hier water maken. We maken weer nieuwe watergerelateerde beplanting, maar we breken iets af en we bouwen iets op. En dat hebben we, met, dat hebben we uitermate goed ook op wethouderniveau uh, besproken. Wat de toekomstwaarde is van de de ja de die wij wouden stichten. En um, nou ja, dat bracht ons met het idee van nou ja, als je het allemaal heel voorzichtig doet... en als je alles laat staan, en dan krijg je eigenlijk niet voor elkaar wat je hebben wil. Dus wij wouden graag dat hier een eilandenrijk zou ontstaan met, met veel water. Dus wij wouden het park toch wel behoorlijk op zijn kop zetten. En uh, nou, overal in Nederland waar je iets verandert, krijg je je weerstand. Dus je, je kan je voorstellen dat die participatie... Ja, dat mensen ook af en toe hun wenkbrauwen optrokken en dachten van is het allemaal wel nodig... En, uh, nou ja, en dat proces hebben we zo goed en zo breedsprakig breed, mogelijk gevoerd. Uh, en daar hebben we eigenlijk dat plan ook verder op gebaseerd. Maar we hebben ook heel goed op de programmering gelet. Want een park wordt sociaal veilig als er veel mensen zijn. Als de trioolfactor omhoog gaat. Dus enerzijds willen we die biodiversiteit. Maar anderzijds willen we dat mensen iets te doen hebben in het park. Hè, zodat er gewerkt wordt, dat er. Evenementen zijn, dat er gespeeld kan worden, dat er gesport kan worden. Dus dat programmeren, en daar hebben we ook heel goed geluisterd naar de buurt in welke mate dit park aantrekkelijk geprogrammeerd kan worden. Ja. En dan eigenlijk, heel, hè, het is ontzettend mooi, jullie hebben dus uh, die prijs gewonnen. De, de jury uh, van de Liefde Kijprijs uh, zei onder de indruk te zijn van de even simpele als vernuftige aanpak, de transformatie van het Schoterbos is van grote betekenis voor heel veel mensen, met name in Haarlem-Noord, door de combinatie van functies, zoals je eerder al zei. Nou ja. is dat heel mooi om te horen, maar het feit dat je... Uh, precies wat je zegt, door die participatie, door de bewoners mee te trekken. Is dat niet het grootste cadeau dat die nu genieten van jullie park? Ja, kijk persoonlijk, als ik dan denk van waar ben ik nou trots op. Ik ga vaak in de weekenden met mijn foto, dus dan naar de plekken die ik heb gemaakt in Nederland. Zo ook het grote bos en dan ga ik er lekker anoniem zitten. En dan geniet ik ervan als mensen genieten. En als ik zie dat ze leuke opmerkingen maken... of even stoppen of ergens gaan picknicken... dan denk ik van... want daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. We bedenken dingen in theorie en op papier... en in overleg, maar het moet natuurlijk wel functioneren. Dus daar ben ik trots op. En ik ben natuurlijk helemaal trots op... als, ik, als het gewaardeerd wordt... Op, uh, uiteindelijk. En dan denk ik van nou... Um, ik vind zo'n prijs hartstikke leuk... voor mezelf, maar ik vind het vooral leuk... ...voor de mensen waarmee ik het heb gemaakt. Een aantal mensen van... ...ik heb het in een team gemaakt. Uh, mensen hebben communicatie voor mij gedaan. Ik heb de basisprincipes bedacht. En uh, andere mensen... ...hebben de techniek uitgewerkt. En dan, ja, wat vaak gebeurt... ...met een paar, je maakt het... ...en er is een hele hoop uh, blubber en bulldozers... ...en de, de, de boompjes stellen niks voor... ...en dat moet allemaal groeien... ...en dan gebeurt er gewoon jaren helemaal niks. En je hoort er eigenlijk nooit meer wat van. Maar je, dus ik vind het... Vooral fijn dat wij deze prijs hebben gevonden, gewonnen voor de jonge mensen op mijn bureau die er keihard aan hebben gewerkt. En die gewoon zien dat als je kastanjes uit het vuur haalt, als je echt dingen verandert en verbetert en verduurzaamt, dat je daar uiteindelijk op gewaardeerd wordt. Edwin Sandhagens uh, van Landschapsbureau Zand en van harte gefeliciteerd nogmaals met je prijs. Zeer verdient. Ja, dank u wel.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 En dat uh, programma is vrij populair geweest uh, en dat presenteerde ik. Dus mogelijk kennen mensen mij daarvan. Ja. Ja. En hoe ben je er zo bij gekomen om bijzondere mensen te ontmoeten? Uh, kijk mij, ik kom uit Amsterdam uh, en ik, uh, ik zwierf vaak door de stad met een vriendje, een gevluchte Joegoslaaf.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 wat een uh, hele chique naam is, ja. maar hij, zijn, zijn vader had een, uh, maar dat moet je, moet je natuurlijk niet op je deur, deur zetten als communist, want dat was hij, uh, uh, en uh, zijn, uh, zijn vader had een uh, postbedrijf, een soort couriersbedrijf, avant la lettre, op het oude kerksplein in Amsterdam.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 zo'n uh, Moulin Rouge, dat, dat, zo'n zo soort type en het bleek ook wel te kloppen maar ik zag hem alleen maar gebaren en ik, toen hij stond achter in een zaaltje daarachter. toen zijn we naar binnen gegaan en toen uh, raakte ik met hem in contact en toen bleek dat hij dirigent was geweest van het orkest van Hec en Hec was, een, was een, op, Rembrandt, op Rembrandtplein een tea room een soort dames tea room en daar dat had een orkestje nog en een variété programma uh, en hij was ook zo'n type. Zo uh, hij was van. Uh, uh, hij had, uh, hij, zijn, zijn, zijn moeder was uh, kostuumnaaister van de stad Schouwburg. Zijn vader was decorontwerper, zoals in de Joodse familie. En hij zelf organiseerde Georgië. Dus echt. Uh, ja, het <laughs> ja, was de tijd van de seksuele revolutie. En uh, hij. Uh,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 En hem interviewde ik uh, de, toen. Maar een van de eerste die ik interviewde... was ook een uh, grensoverschrijder, zeg maar. Dat was... Uh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 In wapenhandel handelde. handelde en, uh, <hijde> en hij, wilde een, uh, hij was een enorme dierliefhebber. En hij wilde dus mensen die dieren mishandelden, die wilde hij uh, flink gaan aanpakken met een soort knokploeg.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 En uh, die nog totaal blanco was, maar nu is hij heel ja. corpulent, ja, <laughs> zou ik willen ja. zeggen. En hij is totaal uh, volgetatoeëerd. Ja. Hem heb ik nu voor dit boek weer opnieuw opgezocht. Want we kennen, maar, we kennen elkaar al tientallen jaren dus natuurlijk. Ja. En uh, met al die mensen heb ik enorme avonturen beleefd. Ja, en je blijft ze volgen. Uh, dit heb je allemaal samengesteld in dit prachtige boek. Uh, het boek is ook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 De Haamstede Barger Mavo in Heemsteden heeft een nieuwe directeur. Karin Tamis verruilt kastricum voor Heemsteden. en wil de school met veel enthousiasme en gedrevenheid verder laten groeien... zo staat in het persbericht. Twee eigenschappen die essentieel zijn voor goed onderwijs... maar ook wat betreft doelstellingen heeft ze een duidelijke visie. Karin, goede avond. Goede avond. Uh, nou ja, allereerst gefeliciteerd... Uh, niet alleen ben je nieuw in deze regio, je bent ook voor het eerst uh, in het onderwijs uh, werkzaam als directeur. Je bent al heel lang werkzaam uh, in het onderwijs, maar nog niet eerder als directeur. Lijkt me spannend, uitdagend, een beetje van allebei? Ja, ja dat klopt. Dat klopt. Ja, na uh, 12 jaar als leidinggevende te hebben gewerkt uh, binnen het uh, middelbaar onderwijs, ben ik dit jaar voor het eerst gestart als eindverantwoordelijke. En... Uh, ja, dat was een hele logische en natuurlijke stap, maar zeker ook heel spannend. En uh, ja, dan kom je ook gelijk in een nieuwe regio. Dus dat is, uh, dat is nog even extra uh, dat je de, ja, de regio moet leren kennen. Um, maar ja, wat ik wel vooral heel fijn vind uh, is uh, om te vertrouwen op de mensen in de school. En gelukkig staat er een heel goed team en ook uh, heel wat ervaring binnen de school. En dat is wel heel fijn om te starten. Uh, in deze rol. En ook de ondersteuning... vanuit het bestuur natuurlijk. Uh, en dat, uh, dat helpt zeker... om, uh, ja, om uh, een goede start te maken. Wat kan je je... voorbereiden op zo'n rol? Maar ook qua regio? In hoeverre heb je voorbereid? Of denk je, ik laat het over me heen komen? En ik, na twaalf jaar onderwijs heb je wel een goede basis? Ja, het, uh, ja, je kunt denk ik met alle ervaring die je hebt opgedaan uh, heel goed starten, maar uh, je kunt je eigenlijk niet voorbereiden. Dat is wel mijn ervaring. Je wordt toch wel echt in het diepe gegooid. En uh, ja, dan moet je denk ik vooral ook um, ja, je hoofd een beetje koel cool houden en denken, het, langzaam uh, worden dingen duidelijk en een aantal dingen... Ja, in mijn ervaring dan onderwijskundig heb ik veel ervaring. Maar op het gebied van financiën bijvoorbeeld... dan uh, moet je ook wel heel erg vertrouwen op de accountant. En uh, het is wel wat mij betreft wel echt um, anders om in een, in een nieuwe regio te starten. In een nieuw bestuur, om dat ook te leren kennen. Dus ik denk dat de stap wel groter is... als je, als je voor het eerst eindverantwoordelijke bent. Um, ook in een nieuwe regio. Dat ervaar ik wel als wat... Uh, Extra pittig, om dat zo te zeggen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En en voor, hiervoor was je dus kastricum, daarvoor was je werkzaam in Amsterdam, nu dus Heemsteden. Ja. Uh, merk je verschil wat betreft onderwijs binnen die regio's, maar ook qua leerlingen? Ja, qua uh, leerlingen zeker. Uh, ik heb altijd met heel veel plezier in Amsterdam gewerkt. Ook omdat ik daar op een VMBO-school werkte uh, met echt een uh, gemengde school. En in Kastroekum heb ik de afgelopen jaren eigenlijk uh, op een uh, volledig witte school gewerkt. En ik, wil, ik heb heel bewust een keuze gemaakt om weer uh, naar een gemengde school te gaan en een VMBO. En dat is wel een, echt een verschil. Uh, en wat ik heel leuk vind is dat daardoor... ...ja, gewoon meer midden in de samenleving staat... ...en het ook meer een afspiegeling is van de samenleving. Uh, het verschil in onderwijs... Ja, ...en wat, wat wel uniek is aan deze regio... ...is dat er drie categorale MAVO's zijn. En dat heb je bijvoorbeeld niet uh, in de regio... Uh, ...ja, Noord-Kennemerland is dat, is dat niet. Maar landelijk gezien komt dat ook veel minder vaak voor... En ja, toevallig heb ik ook eerder op een categorieale MAVO gewerkt. En dat heeft mij ontzettend aangetrokken aan, uh, aan de HBM. Omdat ik uh, daar hele positieve ervaringen... Mee Wat had. trek je zo aan in een categoriale MAVO-school? Dus een, een, een school waar ze alleen lesgeven op, op, op het gebied van MAVO? Nou, het is niet zozeer dat het mij gaat om alleen MAVO. Maar wel met het kleinschalige. En waarbij je echt uh, eigenlijk alle leerlingen kent, alle docenten kent... En echt dat teamgevoel hebt, bij je met z'n allen... Je kan ook veel sneller schakelen. Maar had het dan, zo, wel, sorry, had het dan ook een categoriale een gymnasiumschool kunnen zijn? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Want wat ik wel heel erg leuk vind aan, het, aan de vmbo-leerlingen... zijn de open leerlingen. Uh, het is eigenlijk what you see is what you get. En dat is wel heel specifiek aan een vmbo. En uh, of dat nou een basiskader uh, gemengd of theoretisch leerweg is... Dat, dat doet er, wat mij betreft niet zo... Toe, maar ik zie wel dat de vmbo-leerlingen zijn wel een type leerlingen die uh, ja, heel, uh, heel open zijn. En dat is heel leuk om mee te werken. Een voorbeeld te geven uh, dat ik les gaf in een 3 vwo klas met de gulp open. kwam ik aan het einde van de les uh, achter. En uh, bij een vmbo-klas uh, ja, weet je dat binnen de eerste seconde, want dan wordt het gezegd. En dat vind ik gewoon wel heel ontwapend aan het uh, type leerling. Ja, en zoals jij praat over, over de leerlingen van de MAVO. Uh, het blijft altijd, hè, dat, dat is helaas gewoon de tendens die je houdt. Ouders die nog steeds een traantje wegpinken als hun kind geen VWO-adkies krijgt. Uh, nog steeds denken we heel erg in uh, VWO is het beste en MAVO net iets minder. Hoe krijgen we dat eruit? Ja, dat is denk ik een hele belangrijke maatschappelijke opdracht met z'n allen. Om uh, in ieder geval niet meer over hoog en laag te spreken met elkaar. Maar over praktisch en theoretisch. En ja, ik merk langzaam wel als je dat uh, dat je, als je dat gaat doen, dat mensen dat wel gaan overnemen. En ook dat. Uh, dus ik hoop dat daar de taal ook in verandert. Uh, maar ja, je ziet uh, denk ik ook wel dat uh, veel kunnen vastlopen. Op een niveau waar ze niet thuis horen. En dan krijg je ongelukkige kinderen. En ik denk dat, eh, uh, het moet niet gaan om welk niveau een kind heeft. Wanneer zit een kind lekker in ze wel? Wanneer komt een kind op bloei? En dat is op de plek waar een kind het meest thuis hoort En als dat praktischer onderwijs is, dan is dat het praktische onderwijs. En ja, laten we eerlijk zeggen, die mensen hebben heel erg hard nodig. Uh, met name in de zorg, uh, maar ook in allerlei andere sectoren. En uh, ik denk dat we uh, dat ons wel ja, met z'n allen moeten gaan realiseren. Ja, en, en uh, je, je bent nu begonnen dus als, als directeur uh, van de Haamsteden Bagen Mavo in Heemsteden. Jij uh, het al, er komen ook heel veel leerlingen uit Schalkwijk. Het is echt een prachtige nou ja, afspiegeling, weerspiegeling van de maatschappij. Uh, um, ja. Wat vind jij het meest essentieel voor de school uh, en het onderwijs aan zich, wat jij jezelf als doel hebt gesteld? Uh, nou ja, op dit moment is het zo dat wij uh, als profiel een, een thuiswerk, uh, huiswerkvrij school zijn en dat is echt een heel erg mooi concept waarbij leerlingen dus zo min mogelijk eigenlijk nog thuis hoeven te doen en dat ze hun huiswerk op school maken. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat concept te verbeteren en daarin ook uh, de puntjes op de i te zetten. Want, uh, Sorry dat ik je en, onderbreek. Uh, hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat moet ik daar, me daarbij voorstellen? Ja, leerlingen die hebben eigenlijk naast hun gewone lessen uh, gemiddeld gezien nog ongeveer tien uur in de week, waar ze zich kunnen inschrijven in een stilteuur, dat ze in stilte kunnen leren. Een werkuur, dus dat ze eventueel kunnen samenwerken met een uh, klasgenoot. Of een begeleidingsuur, en dat is echt extra ondersteuning in een bepaald vakgebied. Dus kinderen hebben eigenlijk keuzevrijheid wanneer ze die uren doen en welke uren, want we bieden ze in de eerste uren aan en in de acht en negen uren aan het einde van de dag, dus de randen van de dag, dus die leerling die het heerlijk vindt om nog wat langer te slapen... die kiest voor de middag. En de leerling die eigenlijk um, wat eerder thuis wil zijn... die kiest voor de ochtend. En dat is denk ik... Ja, het geeft een beetje een stukje autonomie aan de leerling. En uh, ja, het, uh, het ontzorgt natuurlijk ook een beetje de strijd thuis. Um, dus ja, ik vind het een hele mooie, hele mooie uh, onderwijskundige visie. En die zou ik heel graag willen versterken... en willen uitbouwen um, binnen de school... En daarnaast uh, wil ik heel graag gaan kijken... Ja, hoe kunnen wij ook misschien nog wat meer... Um, uh, ja, met het team willen we ook gaan kijken naar hè, het nieuwe schoolplan. Waar willen we met de school naartoe? En ja, Misschien kan dat ook nog wel, uh, omdat dat het een CMW2 zijn... nog iets praktischer ingesteld worden. Uh, maar dat je wel uh, een MAVO-diploma kunt halen. Ja, en, en dan, je zei het al, hè, het is best uniek. Onze regio telt drie categoriale MAVO's. Uh, in hoeverre ja. werken jullie samen? Of is dat iets wat bij kan dragen ook? Um, ja, dat, daar heb ik nog niet heel veel zicht op. Maar uh, mijn, uh, wat ik nu zie, is daar weinig samenwerking in. En is er ook wel een, een wat andere doelgroep op de scholen. Dus dat uh, bij mijn idee gebeurt dat nog niet echt. Nee. Oké. Okay. Um, uh, nou ja, je, je bent ook vrij nieuw in de regio. Heemstede al een beetje ontdekt? Al, al, al het favoriete koffietentje... Genoteerd? Ja, een klein, ja, klein beetje. Ja, dus een hele leuke winkelstraat. Uh, dat, uh, dat valt me op. Dus het is een hele gezellige, ja, een hele gezellige plek. En uh, ja, ook, ik kom ook veel in Haarlem. Omdat je daar dan toch uh, vanuit het samenwerkingsverband of vanuit de stichting uh, die kant op gaat. En uh, dat vind ik heel leuk. Want het heeft ook een beetje stads in zich. En dat is ook wel wat mij heeft getrokken... Uh, toch een beetje het stadsgevoel in plaats van het provinciaal, provinciaals gevoel. En uh, dat zie ik eigenlijk ook wel terug op, uh, op de school. Ook al staat het in een, ja, een dorpje, denk ik, hè, Heemstede. Oh, ik ben zo bang dat ik nu ruzie krijg met uh, alle inwoners van Heemstede. Volgens mij is het inderdaad een, een, een dorp. Oh ja het okay. is een dorp toch ik, ik, ja oh, <laughs> nou, dan, dan heb ik niet gezegd ik dat nee wel... ik weet het niet en ik ga het zo ja volgens de gemeente kleine gemeente oké okay. nou, dit, dit, dit verwerk ik straks ik ga het zo gelijk googelen maar volgens mij wel uh, Karin Tamis, heel veel succes en vooral heel veel plezier op school ik uh, vermoed dat we elkaar nog veel vaker gaan spreken uh, en dank je wel even voor alle toelichting en uitleg oké okay, hartstikke bedankt.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 A hassle and the kids with the flu, but it's your sure nice talking to you, Dad. It's been your sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the When you're coming home, son, I don't know when. Ja, uh, yeah, iedereen uh, komt hier nu speelgoed inbrengen. Uh, wij Swap Sint Haarlem. Uh, het is een speelgoedruilbeurs. Dus mensen brengen nu speelgoed in. Kunnen vanavond ook nog speelgoed komen inbrengen. Uh, speelgoed waarbij hun thuis niet meer mee gespeeld wordt door de kinderen. Maar wat eigenlijk nog zo goed als nieuw is. En nog een keer cadeau gegeven kan worden. Ja, nou ja ik heb uh, wat speelgoed waar de kinderen niet meer mee spelen. <lacht> en uh, verder uh, hebben onze buren ook zijn zo lief geweest om wat mee te geven. Dus dan heb ik dat ook allemaal meegenomen. Ik heb een klein fietsje mee, puzzels, boekjes. Uh, ja, dat is het is een beetje, denk ik. Weet je kinderen dat je het mee hebt? Nee, niet vertellen alsjeblieft. Nee, nee zeker niet. Zeker niet. Dus ik hoop dat ze er niet meer om vragen. Uiteraard niet, er loopt er hier een rond, maar die, uh, die heeft dat niet gezien, nee. <lacht> Dat is al een tijdje achtergehouden. Oh, oh joh, ja. dit is een soort balletje, balletje of wat. Ja. Okay. Nou ja, wij controleren of het compleet is, of het er netjes uitziet, of de doos heel is, de verpakking. Een... Oh, Puzzels controleren of die compleet zijn. Ga je hem dan zelf leggen? Nou ja, we hebben natuurlijk het liefste een puzzel die in de doos gemaakt kan worden. En dan is de bedoeling dat mensen hem thuis al vastmaken en dat we zo de deksel optillen en zien, oh de puzzel is compleet. Uh, maar is het een puzzel die niet gemaakt in de doos past, dan uh, staan wij hier wel regelmatig puzzelstukjes te tellen. Ja, ja nee. oh dit hebben wij ook gehad, verschrikkelijk was dit. Want ja, je wilt toch ook niet hebben dat een kind pakjes avond een cadeau krijgt en de puzzel gaat maken en er één stukje mist, dat is toch ook uh, heel sneu. Vreselijk. Oh, die mooie. staat er ergens op stukjes Er ja. komt iemand aan met een puzzel van 10.000 stukjes. Kijk je dan blij? Nee, daar word ik niet blij van. Maar ik denk dat we dan ook zeggen: Nou, misschien is een puzzel van 10.000 stikjes niet geschikt voor een kind. Ik uh, ga wel wat halen. Ja, ik vind het wel goed om zo min mogelijk te kopen. En uh, ja, wel wat leuks binnen te halen. Ik vind het een goed idee dat als je, wat, uh, dat je speelgoed hergebruikt. En dit is een heel mooi initiatief. We gaan straks al het speelgoed wat nu ingebracht is. gaan we nog even goed extra checken. Moeten er nog ergens een, een doekje over even schoongemaakt. Uh, en dan gaan we alles in de juiste categorieën neerzetten netjes uitstallen dat we vanavond eigenlijk gewoon een winkel hebben staan voor de mensen. Um, nou, het was heel druk dus um, bij het inleveren op het einde werd nog heel veel ingeleverd en daarna ging iedereen eigenlijk ruilen dus dat maar dat ging heel gemoedelijk dus dat was helemaal prima. Uh, we hadden eigenlijk tafels tekort voor het speelgoed dat was binnengebracht Er was eigenlijk meer binnengebracht dan dat we kwijt kunnen maar het is toch gelukt op de een of andere manier dus uh, ja er zijn al heel veel uh, mensen blij naar huis gegaan met nieuwe spullen. Zeker weten heel erg goed geslaagd met een hele mooie bar een Barbie auto en een, uh, een Barbie paard en een Peppa Pig puzzel. Nou, daar worden ze heel blij van. Ik kan me ook voorstellen dat er wat overblijft. Wat doen jullie daarmee? Uh, ja, er zal zeker genoeg overblijven. Uh, dat gaat naar de speelgoedbank. Regio Radio een samenwerking van ZFM en Haarlem 105. We'll be so There's a dancer in the arms of love And he's dancing on the sky above And the truth is that we'll never know Where love will flow